Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of er een akkoord is over het aanblijven van KLM-topman Elbers. Air France KLM wil niet op het bericht daarover reageren. De Franse krant La Tribune meldde vandaag dat Elbers kan blijven. maar dat er wel bedrijfsonderdelen in Frankrijk en Nederland worden samengevoegd. Bronnen bij KLM zeggen tegen de Telegraaf en het AD dat er nog geen akkoord is. La Tribune zou worden gebruikt in een publicitair spel. Het aanblijven van Elbers is in Nederlandse ogen belangrijk voor de zelfstandigheid van KLM. Er komt permanent een Nederlandse officier van justitie te zitten in Spanje en de Verenigde Staten. Ze gaan zich daar bezighouden met onder meer drugscriminaliteit, mensenhandel en fraudezaken. Met name aan de Costa del Sol roept men al langer om Nederlandse hulp vanwege de vele drugszaken, liquidaties en aanslagen waarbij Nederlandse criminelen betrokken zijn. In Italië heeft het Openbaar Ministerie al een officier zitten. Mogelijk volgen er ook nog vaste posten in Azië of Latijns-Amerika, maar dat hangt af van de financiële mogelijkheden. Tweede Kamerlid Usturk is lijsttrekker van DENK voor de Eerste Kamer. Dat is bekendgemaakt in Rotterdam aan het begin van de campagne van DENK voor de Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn op 20 maart. De nieuwe statenleden kiezen in mei de Eerste Kamer. Usturk zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. Eerst voor de PvdA en nu voor DENK. Hij wordt in de Tweede Kamer opgevolgd door Gladys Albitrouw, die nu nog fractiemedewerker is van DENK. In de Eredivisie heeft FC Utrecht voor het eerst in twee maanden weer een overwinning geboekt. De Utrechters wonnen in Doetinchem met 1-0 van de Graafschap, dankzij een penalty van Gustafsson. Eerder vandaag ging Feyenoord met 1-0 onderuit in Groningen. Ajax won op eigen veld met 5-0 van NAC Breda. En Excelsior versloeg thuis FC Emmen met 2-1. Het weer... Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of twee. Morgen eerst zonnig, maar later neemt de bewolking toe. S avonds kan er wat regen vallen en het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Dus uh, twee antieke instrumenten gaat u beluisteren. De viola, de gamba, ook zo'n typisch barok instrument, en de uh, theorbo. Laten we gaan luisteren.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 Componist Benjamin Britten, een Engelsman. Die mogen we niet meer draaien na de Brexit. En het is Dale Kavanagh en die speelt gitaar. En als je zo'n klassiek programma maakt zoals dit... dan eh, laat je alle stijlen een beetje aan bod komen... behalve het extreme, eh, atonale klassieke werk. Dat, dat, dat, daar wil ik u niet meer lastig vallen. Maar eh, dit was wel duidelijk wat moderner van meneer Britton. En een prachtig gitaarstuk. Nu iets totaal anders.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 Symfonieorkest van Quebec, onderleiding van Joaf Talmy.